Michel Koenen met het NOS-journaal. Mike Pence heeft op een jaarlijks diner van Amerikaanse politici en journalisten... hard uitgehaald naar oud-president Trump. Pence, die onder zijn bewind vice-president was... zei dat de geschiedenis Trump verantwoordelijk zal houden... voor zijn rol in de bestorming van het kapitol ruim twee jaar geleden. Hij zei onder meer dat Trump hem en zijn familie in gevaar heeft gebracht... Volgens Trump was er fraude gepleegd bij de presidentsverkiezingen en was hij de eigenlijke winnaar. Hij wilde dat Pence de uitslag ongeldig zou verklaren. Maar Pence zegt dat hij dat recht niet had. In Israël is gisteren weer massaal geprotesteerd tegen de hervormingsplannen van de ultra-rechtse regering van premier Netanyahu. In de hoofdstad Tel Aviv waren zeker 200.000 mensen op de been. Ook in andere steden was de opkomst groot... Al tien weken op rij zijn er protesten. De demonstranten zijn bang dat het parlement te veel macht krijgt ten koste van het Hoge Rechtshof. Xandra Velsenboer heeft op de WK Short Track in Zuid-Korea haar tweede gouden medaille veroverd. Na de titel op de 500 meter was ze nu het sterkst op de 1000 meter. Topfavoriete Suzanne Schulting eindigde naast het podium en kreeg achteraf ook nog een straf na een ongeoorloofde beuk. In de finale van Wie is de Mol is gisteravond goed bekeken. Iets meer dan 3 miljoen mensen zagen dat RTL-journalist Daniel Verlaan de editie van dit jaar won. Hij had doordat tv-presentator Jurre Geluk in Zuid-Afrika de Mol was. In de finale van het populaire tv-programma was dit jaar voor het eerst sinds de coronapandemie weer met publiek. In de voortuin van Paleis Soesdijk in Baarn vaste de uitzending. Daniel Verlaan won ruim 11.000 euro. Het weer nog, vooral in het noorden valt wat regen of natte sneeuw. In de middag wordt het overal droog en loopt de temperatuur op naar 7 tot 11 graden. Morgen gaat het dan hard waaien en stroomt er warmere lucht vanuit het zuiden het land binnen. De zon schijnt af en toe en er valt een bui. Het wordt morgen 14 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met mooie oud-Hollondstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Core Draaier. Ja, bedankt hartelijk voor elke week komt hij weer met een hele bak vol met uh, singeltjes, vinyl singeltjes wel te verstaan. En dan gaan wij weer elke week uitzoeken welke plaatjes er geschikt zijn... Uh, ...voor dit programma Zandvoort uit Zandvoort. Als opening horen jullie natuurlijk onze herkennismelodie... ...en die was van Louis Dames met Weet Je Nog Wel Oudje. Een opname uit 1928. Het komen nu weer een hoop mooie oud hollandstalige muziek. Onderweg zometeen de Furajo's. zangeres zonder naam... ...maar eerst hier Annie de Reuver, geboren als Anna-Maria Klasina de Reuver... ...geboren in Rotterdam... Op 19 februari 1917, en al daaroverleden op 1 januari 2016, was ze een Nederlandse zangeres. En ze was een van de populairste Nederlandse zangeressen in de jaren 40 en 50. En Annie de Reuver erfde haar voorliefde voor muziek van moederskant. Al tijdens haar schooltijd begon ze met twee jongens het muzikale trio de Rhythm Aces. En daarna zong ze bij de amateur big band The Blue Blowers. En u hoort er nu Annie de Reuver met het lied van de Pyramid. Het Pyramid. Speelt heel de dagse liedje van lief en leven op pleinen. Van liefde en van leven, zing je lied van zomers zonneschijn. Laat het vrij door open vensters zweven, tot het dringt in het hart van groot en klein. Zing je lief, waarin het verlangen.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 Drie keer alle dagen, maar wat is nu de keer? Wij wow, Zie elke morgen, zie elke middag, zie elke avond weer. Drie keer alle dagen, maar wat is nu de keer? Ik wil de hele morgen, ik wil de ik hele de middag, middags middag, aan bij de je steen. Dan waren alle dagen vol en Middag die er Dan waren alle dagen vol vruchten en zonneschijn. Zonneschijn, zonneschijn, zonneschijn. Ja, dat was muziek van de Furajo's. met ik zie je elke morgen, elke middag, elke avond. En daarvoor hoorde u de zangeres zonder naam met de blinde soldaat. CFM Zandvoort lokaal omroep uit de badplaatsen Zandvoort. De volgende formatie is de Sweet 16. Dat was een Nederlands meisjeskoor dat tussen 1952 en 1972 bekendheid kreeg door regelmatig op te treden voor de NCRV Radio. En het meisjeskoor Sweet 16 werd opgericht door Mies en Lex Karsenmeijer. En ze hadden tevens de leiding over het koor. Het repertoire bestond uit vrolijke, frisse en romantische liedjes. De meisjes zongen voornamelijk in het Nederlands. En in 1960 werd het hit Peter uitgebracht. En in 1961 werd het dunnetjes overgedaan met O Tom. En in 1965 met Peter weet het beter. En het, het koor kwam op 9 juli 2014 opnieuw bij elkaar... voor een ncrv radioprogramma op Radio 5 Nostalgie. En later bekend geworden leden, later bekend geworden leden van het koor zijn... onder andere Judy Schromper en Henny Stoel. En u hoort ze... Nu met hun allereerste hit uit 1960. Sweet 16 met Peter. Wie maakt al meer lust? Wie verstoort mij? De bomen kaal en koude stille straten. Ik keek eens door het raam, en buiten zag ik heel alleen een vogeltje verzwakt en zo verlaten. Het konage niet meer vliegen, dus nam ik het beestje mee. En binnen is het toch weer bij.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 Een opname uit 1956 werd uitgebracht op een, een 10-inch 10 inch vinyl singleplaatje. De bekant was uh, onze babysit. En onder andere werkte er aan mee. En natuurlijk Jack Bulterman die zat achter uh, de kleine kleutertjes met de jonkers en de joffers. En u hoort ze nu met de trappelzak boogie. boogie. de Boogie. De trappelzak Boogie. De trappelzak Boogie. De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 Nu is ze weg, nu is mama, maatje weer weg. Oei! Zaak, bo <studio> de zand is boei. De zand is daar de zand is boei. De zand is boei. de zand is boei. De zand is boei. de boei. De de De de De Wat zie ik daar? Wat zie ik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 Ik zag laatst een meisje en ik vroeg ze, ga je mee? Toen zei dat lieve kind nadrukkelijk, "Nou oh, nee. Maar ik smak een toverwoord en was direct, oké? Okay? Ik zei toen. Oh, nee. Ik wou naar Zandvoort, maar mijn meisje zei, oh nee,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 Twee jongens en twee meisjes zijn er al Maar we hebben voor de kinderen onze spreuk geheim gehouden Want anders was doorloop op kinderbal Wanneer de jongste baby soms eens naar ontgilt Alsof hij bang is dat die leven wordt gevuld Dan snapt geen mens waarom het rumoer opeens verstild geheim is En daarvoor hoorde u een opname met 1936. Het was augustus te laat met Breng Eens een Zonnetje. Ja vandaag, euh, nou ja, vandaag afgelopen week eigenlijk een beetje vreemd weer allemaal. In maart sneeuw, ja. Nou ja, als we naar andere landen gaan kijken, extreme kou en euh, ja weer. En we hebben nog geen echte winter, hadden we nog niet gehad, maar uh, nu hebben we hem zeker gehad. We hebben sneeuw gezien, plezierige kou, hagel, alles wat je kan bedenken, dat is alweer geweest in de maand maart. Dus uh, het wordt nog een bijzonder maandje en wij maar wachten op die lente en natuurlijk op de zomer dat het weer een beetje mooi weer wordt. Regen zijn we natuurlijk gewend in Nederland, maar ja, die temperaturen die mogen toch wel weer een beetje omhoog. Zie je hem Zandvoort, u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met nu op de radio, Trea Dops, artiestenaam van Trea van der Schoot, ze is geboren in Eindhoven, op 4 april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 Roem zoals de om, maar je kijkt naar mij niet om. Is ik maar bloem? waarom. Zeg niet nee, nee, nee, nee. Zeg niet nee, nee, nee, nee. Als ik vraag, ga je mee, zeg dan niet nee. In mijn gedachten van het moment dat ik je ken. En ik wil beslist niet wachten tot ik twee ben. Zeg niet nee, hip, nee, nee, nee. hip, nee, nee, nee, nee, als ik vraag om een zoek, zeg dan niet hip, nee.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 En daarvoor hoorde u de Foraio's met Zeg niet nee. En daarvoor uh, niet trainen Natuurlijk uh, Trea Dops met uh, plom plom Jenka Die grote heet uit 1965. En we gaan door met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En als u nou trouwens denkt van ik heb een stukje gemist. Of ik wil het programma nogmaals beluisteren. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. Hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. En we gaan door met mooie muziek. Jan Klaas, de top trompetter. zet is natuurlijk een nummer van Rob de Nijs. Dat in 1973. Op single werd uitgebracht. De tekst is van Lennart Nijg en de muziek van Boudewijn de Groot. En de zanger wordt begeleid door een orkest onder leiding van Bert Page, die ook het arrangement schreef. Het nummer kwam terecht op het album in de uren van de middag. U hoort hem nu Rob de Nijs met Jan Klaassen, de trompetter. Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van de hel.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 paas was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van den Helder tot den Bril. Hij had geen geld en hij was geen held en hij hield niet van het wel. geweld. Maar trompetter was hij wel in hart en ziel. De prins sprak op inspectie tot de major van de compagnie.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 Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van den helder tot den brioel. Hij had geen geld en hij was geen held. En hij hield niets van het grijze wel. van trompetter was vrijwel in hart en ziel. Jan Klaassen zei: Vaarwel, mijn lief, ik zie je volgend jaar. Wanneer de lente terugkomt, dan zijn wij weer bij elkaar.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 Omhoud tegen, komen wij Katinka tegen. Rode muts en blonde lok, helgeel truitje, blauwe rok. Maar ze trippelt zwijgend naast ter maag. Daarom zingen alle jongens haar verlangen na. Blij de Katinka, kijk nou eens een keertje om. Stiekempjes over je schouder. Je ma ziet het tot niet eens dus kom Kleine poeketten Katinka Ben je verlegen misschien We willen zo graag nog hier even Een glim van je Wipneusje zien Elke morgen Zon of regen Komen wij Katinka tegen je tiktak op de stoep Korte rok met dauw kop, maar haar blik verraadt geen nee of ja. Daarom zingen al de jongens haar verlangen aan. Kleine kokette Katinka, kijk nou eens een keertje om, stiekempijss over je schouder. Je ma ziet het toch niet dus kom. Kleine kokette Katinka, ben je verlegen misschien? We willen zo graag toch hier leven, een glimp van je wit eens dus je zien. Kleed de kokette Katinka, Kijk nou eens een keertje om. kus over je schouder, je ma ziet het ook niet dus kom. Kleed de Katinka, ben je verliefd misschien? We willen zo graag nog weer even. een glimp van je lippen dus je zien. La la la la la. Wat wij denken en hopen, dat zongen zij. De Makkers met Zomerzon. En daarvoor hoorden u de spelbrekers met Katinka. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. En als u het gemist heeft, aanstaande zaterdag... of volgende week zaterdag, dit is maar hoe u het bekijkt... op zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. Zometeen wens ik u heel veel plezier met ZFM uh, Jazz. Uiteraard bedankt nog eventjes kort Draaier... voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. Ik laat u achter met Marta van Heuvel. Geboren als Marta van Boerdonk van Heuvel... Geboren op 12 november 1936 en overleden in Waal op 2 januari 2011 was de Nederlandse zangeres. En ze werd vooral bekend als lid van het duo de Wilmaris, dat ze vormde met haar man Wim van Boerdonk. De Wilmaris waren actief tot 1985 en in 1962 bracht ze een plaatje uit Lekker Troelijke. U hoort Marta Wilmari met Lekker Troelijke. Ik wens u nog een fijne zondag, veel plezier met de CFM Jazz en misschien tot een andere keer. Tot ziens! Ik heb een vrijer ja, heus met een Spaans temperament. Geloof me gerust, een schat van een vent. Oh, ik mag hem zo graag, maar hij maakt me soms bak, want zijn kussen zijn vurig en lang. En dan zeg Het is betreur ik, maar het is niet te laat. Oh nu zwerp ik alleen langs de straat en nou zegt. Die...